Te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. To, Live. Live. Live. Dit is twintig jaar, zie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 Depend on you Ritme, ritme van ZFM.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 Tries to fucking leave again I'ma tie her to the bed And set this house on fire I'm just gonna così ritmo che ritme dat gaat. Volg dit ritme dat senti così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 Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. De 6 miljard euro aan bezuinigingen op de overheid... vinden de organisaties een begrijpelijke en terechte keuze. afva FNV noemt die maatregelen juist onacceptabel en ronduit arrogant. De bezuinigingen zijn volgens de ambtenarenbond ondoordacht. De FNV typeert de nieuwe regering als Rutte's rijke luiskabinet. Volgens de vakcentrale ontspringt de villa-bewoner uit Aardenhouten Dans... Terwijl de wijkagent uit Leidse Rijn de rekening mag betalen. Het CNV vindt het teleurstellend dat mensen die niet werken er meer op achteruit gaan dan werkende. De vakbond is tevreden over het handhaven van de duur van de WW. En ook is het CNV, net als de werkgevers, positief over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 66 in plaats van 67 jaar. In Ecuador zijn militairen en politiemensen in opstand gekomen tegen plannen om hun bonussen te beperken. Op straat in de hoofdstad Quito heerst een chaotische situatie. Politiemensen hebben barricades opgeworpen van brandende autobanden en volgens ooggetuigen wordt er geplunderd. Militairen hebben de internationale luchthaven van Quito bezet. Daardoor kan een KLM-toestel dat klaar stond om naar Bonaire te vertrekken niet weg. Volgens de luchtvaartmaatschappij is de bemanning al aan boord en zitten de 200 passagiers te wachten in de terminal. Een omstreden terrein in de Indiaanse stad Ayodhya, waarop Hindus en moslims beide aanspraak maken, moet door hen worden gedeeld. Ze krijgen beide controle over een deel van de grond, zo heeft een Indiaanse rechtbank bepaald. In 1992 stoopte de hindoe-extremisten in Ayodhya een moskee. Er volgden rellen waarbij 2000 doden vielen. Sindsdien wordt om het terrein een verbeten strijd gevoerd. Zowel de Hindus als de moslims.